9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Herman van der Zand. Ja, toerdag 6 zit erop. We nemen hem door met Henk Lubberding en Steven Roos. Het experiment met de vrije tandartstarieven wordt stopgezet. Eerst het nieuws van de NOS, Mark Visser. Zielzoekers asielzoekers die als kind alleen naar Nederland zijn gekomen... en nu niet meer welkom zijn in het land van herkomst... mogen mogelijk in Nederland blijven. Minister Leers gaat bekijken of ze alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Er komt hij komt hiermee tegemoet aan de wens van een ruime Kamermeerderheid... met ook de regeringspartijen, VVD en CDA. Het kabinet wilde eigenlijk geen uitzondering meer maken voor groepen. In principe wordt zoveel mogelijk individueel getoetst of een asielzoeker mag blijven. Maar nu komt er mogelijk toch een nieuwe uitzonderingscategorie. De betrokkenen krijgen een vergunning als ze drie jaar lang buiten hun eigen schuld niet terug kunnen naar het land van herkomst. KVB heeft positief gereageerd op het besluit van de FIFA om doellijntechnologie te gaan gebruiken. Voetbalbond was er al langere tijd voorstander van. De FIFA gaat doellijntechnologie inzetten om scheidsrechters te helpen bij het toekennen van een doelpunt. In december wordt de technologie voor de eerste officieel gebruikt bij het WK voor clubteams. Ook tijdens het afgelopen EK was er veel discussie over een niet toegekend doelpunt van Oekraïne tegen Engeland. De bal werd door de Engelsman John Terry achter de lijn weggehaald, maar de scheidsrechter zag het niet. De Centrale Bank van China heeft vandaag de belangrijkste rente verlaagd. De rente gaat met drie tiende procentpunt omlaag naar zes procent. De bank hoopt zo de economie te stimuleren. De economische groei in China dreigt stil te vallen door de inzakkende huizenmarkt. Door de rente te verlagen wordt het goedkoper om geld te lenen... en dat moet de economie weer aanjagen. Het is al de tweede Chinese renteverlaging in de maandtijd. Volgens analisten blijkt daaruit dat de Chinese overheid... zich zorgen maakt over de eigen economie. Vandaag verlaagde ook de Europese Centrale Bank het belangrijkste rentetarief naar 0,75 En daarmee staat de Europese rente op het laagste punt tot nu toe. Het weer dan verspreidt over het land pittige regen- en onweersbuien... met kans op hagel en windstoten. Later vanavond en vannacht neemt de buigheid af en koelt het af tot een graad of 17. Morgen dan weer bewolkt en buien. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Onze vrienden van de avond zijn Peter Middendorp, Steven Rooks en Hella Huuk. En het is gedaan met de vrije tandartstarieven. Hier zijn Helman van der Zand en De Rora Bleckhorst. Ja, want het experiment met de vrije prijzen voor de tandartsen... wordt voortijdig stopgezet. Een Kamermeerderheid wil dat, omdat uit een aantal onderzoeken is gebleken... dat de tandartsen niet goedkoper zijn geworden, maar juist duurder. En zojuist is bekend geworden dat minister Schippers zich daarbij neerlegt. In Den Haag is politiek verslaggever Marcel Bril. Dag Marcel. Goedenavond. Mag je zeggen dat het experiment is mislukt? Ja, eigenlijk wel. Kijk, dat was een experiment dat een half jaar geleden in is gegaan. De redenering was, nou ja, als je die prijzen voor naar de tandarts gaan. Als je die vrijlaat, dus dat uh, tandartsen zelf mogen weten... wat ze voor behandelingen vragen, misschien wordt het dan wel goedkoper. Hè, want dan krijg je concurrentie en dan zegt de één... kom bij ons, want uh, nou ja, dan, uh, dan is het goedkoper. Maar dat is dus niet zo gebleken. Er zijn gegevens binnengekomen, je zei het net ook al... van onder andere de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit. Ja, en die geven aan dat het uh, tot nu toe niet zo is... dat uh, de prijzen goedkoper zijn geworden. Maar zelfs ongeveer zo'n 10 procent duurde. Ja, en dat is niet de bedoeling, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer... En zij hebben gezegd, dat zeiden ze eerder ook al... van nou ja, wij willen er eigenlijk mee stoppen. Uh, nou ja, de minister die, uh, vond dat allemaal niet zo'n goed idee. Maar dat is nu wel gebeurd. En dat betekent dus inderdaad dat het experiment mislukt is. Ja, wat betekent het concreet? Ja, dat, uh, dat er weer teruggegaan wordt naar de situatie... Uh, voordat het experiment begon. Niet helemaal, want er moet weer gekeken worden... welke prijzen, welke vaste prijzen er dan komen. Maar dat betekent dat er gewoon weer vaste prijzen gaan komen. Niet van vandaag op morgen. Dat duurt wel een tijdje. Uh, dat zegt ook uh, minister Schippers. Zij legt even uit...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 als de motie, uh, deze motie in de Kamer wordt aangenomen, is dat het geval? En dat is heel jammer. Ja, zij zegt als de motie wordt aangenomen... kijk, die motie, ze zijn nu nog allemaal bezig he, in de Tweede Kamer... met allemaal debatten. En aan het eind van de avond, dan wordt er gestemd over de motie. De motie die oproept om uh, te stoppen met die tarieven, die is wel ingediend. En als je dan dat lijstje bekijkt, dan staan daar 78 uh, zetels onder, onder die motie. Dat is dus een meerderheid. Dus, uh, nou ja, die motie zal aangenomen gaan worden. En uh, dat betekent inderdaad dat er per één jaar januari het een en ander weer gaat veranderen. Ja, schort ik mijn uh, tandartsafspraak even op, denk <laughs> ik. Maar nu, nu zegt Schippers wel. het dus. Zelf... Nou, volgens mij wel, ja. Hij is inderdaad uh, wat, wat duurder geworden. Ja, nu zegt ja. Schippers wel. Ja, ik vind het jammer, maar ze legt zich er toch bij neer. Ja, omdat ze niet anders kan? Nou ja, kijk, zij zegt een meerderheid in de Tweede Kamer uh, vindt dit. En ik ben demissionair, want het kabinet is gevallen. Dus ja, dan moet ik wel. Zelf had ze nog wat meer tijd gewild. Zij zegt we baseren ons eigenlijk alleen nog maar op gegevens van de eerste drie maanden van het jaar. Ja, en iedereen moet eigenlijk natuurlijk wennen aan het experiment. En de tandartsen zelf hebben ook al aangegeven dat ze aan het eind van het jaar, als het experiment door zou mogen gaan, niet duurder zouden worden. Dus laten we even tot november wachten was de redenering van de minister, want dan hebben we echt gegevens over het eerste half jaar, dan kunnen we dat allemaal goed bekijken. Maar ja, de Kamer heeft daar dus niet op willen wachten. Uh, en uh, nou ja, zo heeft de minister uh, haar slag verloren. Maar ja, je kunt niet zo heel erg veel uh, anders als je demissionair bent... en als een meerderheid van de Kamer dat wil, ja, behalve dan zeggen... ik ga dat gewoon niet doen, maar dan breng je jezelf alleen maar meer in de problemen. Zij heeft dus eieren voor haar geld gekozen en gezegd... oké, okay, ik leg me erbij neer. Helemaal ja. u, jij wilt het over zeggen. <laughs> Ook ja, een dure tandarts? Ja, dat ook, maar het, het verbaast me echt niks dat ze dit terug moet, moet draaien. Want er is natuurlijk helemaal geen vrije marktwerking in, uh, in, die, in die sector. Ik bedoel, ik woon in Amsterdam. Je mag blij zijn dat je een tandarts hebt. En hoe ga je het vergelijken? Uh, laat je twee tandartsen even een gaatje boren... en zeg je, ah, tandarts A, die, uh, ja, dat, die deed dat toch beter. Bovendien... Nou ja, het was de bedoeling dat je natuurlijk vooraf op internet... al die prijslijsten ging opvragen. Ja, maar je gaat natuurlijk niet Mits, alleen kijken naar prijs. Eigenlijk. Tenminste, ik niet. Nee, dat is ook wel een redenering hoor, als ik nog even mag. Een redenering van de partijen die uh, zeggen uh, van we moeten er maar mee stoppen. Zij zeggen ja, uh, goedkoper, goedkope, prijzen, prijzen. Er moet ook inderdaad sprake zijn van keuzevrijheid. En dat is er dus eigenlijk helemaal niet. Dus wij hebben geen cijfers meer nodig om dit te concluderen. Dat is wat uh, bijvoorbeeld de PvdA zegt. Dat is uh, wat uh, bijvoorbeeld de SP zegt. En uh, daarmee dus een Kamermeerderheid inmiddels. En als je nog echt ook een, een, een prikkel hebt als consument, want heel vaak dat je zorgverzekeraar natuurlijk toch nog wel een gedeelte vergoed. Dus dan ga je toch liever uh, voor die dure, maar waarvan je wel weet uh, dat je in ieder geval weer fatsoenlijk... met een mooi gebit buiten staat, dan voor uh, nou ja, een tientje minder. Nou, En dat is ook wat vaak gezegd wordt hier door de tegenstanders van het experiment. Uh, er is ook nog sprake soms van een vertrouwensband. Hè? Dus ook al moet je inderdaad een tientje meer betalen... zo'n tandarts die zit toch in je mond met zo'n boor. En je hebt toch iemand gekozen die je, die je vertrouwt. Ja. Dus dat, ook al zou je al over kunnen stappen, uh, weinig mensen doen dat. Dus uh, wederom voor de tegenstanders van het experiment... de reden om te zeggen, stoppen nu. Kortom mislukt. Mars Abril in Den Haag, dankjewel. Ja, uh, nieuwe tussenstand uh, bij FC Twente tegen Santa Colomna. Het duel in Enschede uh, tussen Twente en de club uit Andorra. 3-0 is het geworden. Uh, nieuwkomer, schilder, had al twee keer gescoord. En nu heeft een, nog een nieuweling Tadic voor de 3-0 gezorgd. En Tadic kwam over van FC Groningen. Hij reed elf keer de tour. Tour de Frans werd tweede in 88. won ook de bolletjestrui. Uh, welkom Steven Rooks. ja, je bent er al even. Um, maak je nu ook de middagen vrij om de tour te gaan kijken? Nu nog niet. Nee, nu dat, nog niet. Uh, nee. Zaterd, Wanneer wel? <laughs> Aanstaande zaterdag. Ja, dan wordt het leuk. Dan, dan gaan wordt het klimmen. echt leuk, dan is het uh, echt uh, of serieus. We hebben natuurlijk al aardige serieuze ritten gehad daar niet van, maar uh, om te kijken uh, voor mezelf, uh, zeg maar. Ik kijk wel elke dag, maar is uh, dus laatste uur. Voor de rest volg ik het op radio al uh, andere nieuws die, uh, die tot me komt. Maar uh, het kijkplezier uh, is voor mij toch wel de berg en dat is zaterdag. Kijk je ook dan anders? Uh, let nee, je bijvoorbeeld ook op, op echt op tactiek? Kijk, ik kijk, ik kijk ik nu denk, al, uh, wow. Ja, precies, wow. maar, maar je kijkt nu al naar, uh, naar degene waar het toch een beetje om zal draaien in, de, in, in eindresultaat. Uh, je ziet toch in de aanloop uh, naar de eerste bergen toch wel, uh, zie je gewoon welke renners goed zijn. En, uh, en daarom ben ik heel blij dat een Mollema en een Geesink en een Poels. Uh, uh, ja, die jongens zitten continu voor, voor, laten zich gelden. Hebben natuurlijk zich al een keer kunnen in tonen in een lichte berg-opsprint. Ja, dat, dat geeft aan dat de jongens in vorm zijn. Daar uh, krijgen ze moraal van. Dus wat dat betreft is de, mijn motivatie om zaterdag voor de buis te hangen des te groter. Kun je dan ook gewoon alleen kijken naar het scherm en er verder geen emotie bij hebben? Of denk je van. Denk je ja, ja. terug aan je eigen jaren meteen? Of werkt het zo in de Nee, land? nee, zo werkt het niet. Ik, ik krijg wel een bepaalde kriebel over. Eh, in, in de vormen waar, waarvan ik denk van... Eh... Meer aan de individuele speler op dat moment. Niet, ja. o, niet om te zeggen van uh, dat wil ik zelf ook weer doen. Ik, ik fiets nog wel regelmatig, maar uh, ja, in, een, in een andere. Maar, tendens. Maar, uh, schreeuw je gezing vooruit op de berg? Of, of zit je gewoon rustig op de bank? Uh... Nee, ik ben wel, uh, ben wel iemand die uh, opspringt of uh, tekeer gaat. Maar uh, om, om gezing naar voren te schreeuwen, heb ik natuurlijk helemaal geen zin. Dus, nee, natuurlijk niet. <laughs> maar dat denken nou, we. wel. Uh, uh, ja, natuurlijk. Het is, wel, uh, het is meer uh, van momenten van. Uh, eh, als, als iemand zeg maar, bijna een, mocht, een bocht mist, eh, dat ik zoiets heb, ja, sukkel, dat heb ik toch zien of dat kun je toch aanzien komen. Aan de hand van, uh, van je eigen ervaring in een peloton. Hè? Want ik heb natuurlijk wel elf keer de Tour gereden. En ik moet zeggen, volgens mij ben ik maar twee keer überhaupt in de Tour gevallen. En natuurlijk gaat het er nu elke keer over. Maar uh, 200 renners was, was in onze tijd ook zo. Je hebt natuurlijk uh, ontzettend veel obstakels. en ja. Ja, Je moet gewoon ontzettend goed opletten. En ik ben altijd van de overtuiging voor mezelf geweest. Van, ik moet altijd aan de kanten zitten. Want aan de kanten kan ik, aan de kant, kan ik nog naar links. Als ik naar rechts zit, kan ik altijd nog naar rechts. Ja. Maar ik zie nog heel vaak. En dat, zie ik, dat zag ik nu ook weer met Gezing en Mollema. Zitten ze in het midden van het peloton. Midden in de groep uh, vlak voor... 30ste, 40ste positie. Dat zijn eigenlijk de gevaren, soms. Kun je nergens naartoe. Maar niet nee, iedereen kan aan de vallen. kant zitten, toch? Lijkt me maar. Of... Nee, maar goed. Uh, ook niet iedereen kan in de sprint mee, uh, meespelen van voor. En uh, toch zitten ze daar. Hm. Ik heb dus. Uh, of een, een grijpel in dit geval. Uh, of een Tom Velers, uh, die het ook heel goed doet. Ja, die zitten daar omdat ze kunnen sprinten. Maar de, die cadeau van die plaats... Die krijgen, hebben ze niet uh, van tevoren betaald of afgesproken. Dus ja. daar moet je wel voor strijden. En aan de kant zitten is ook een, een manier van uh, overzicht behouden. Want je, hebt je kan toch veel meer zien... op het moment dat je in een, in een nest van renders zit... en dan ben je afhankelijk van wat links of rechts of voor je gebeurt. Dus dat is mijn conclusie altijd geweest. Ik heb altijd aan de kant gereden. En ja. ik wil niet zeggen daarom dat ik minder ben gevallen... Maar ik, daar geloof ik heilig in. Nou, dus hebben we hebben er al heel wat gelegen, deze tour ook weer. Er ja. uh, uh, gaat nog wel meer gebeuren. Maar. Ja, natuurlijk. Maar er zijn, er zijn ook al jongens naar huis. Hè. Die Rogras is gevallen, of uh, Kittel, de topsprinter van Argos, is ziek naar huis. Ja. Jij bent ook wel eens uh, naar huis gemoeten, een aantal keer. Uh, ja. Wat is dat voor beslissing? Hoe, hoe, is dat iets wat je denkt, verschrikkelijk, ik moet naar huis? Of ben je blij dat je weg kan? Of is dat elke keer weer anders? Ja, het zijn momenten op de eerste keer dat ik aan de tour deelnam was ik niet zo teleurgesteld, moet ik zeggen. Uh, ik had een redelijk uh, zwaar seizoen gehad. Ik was natuurlijk vanuit rally uh, ontslagen. Ik ben naar Frankrijk afgereisd om eigenlijk zonder geld... eigenlijk een klein bedrag uh, te laten zien... wat mijn kwaliteit als renders, uh, renders was... En uh, toen kon ik ook luik, was daarna luik. Uh, eigenlijk meedoen voor ja. het eerst en ik win. Toen won je. En dat seizoen dat, dat bleef maar doorgaan. Ik werd overal opgestapt en ik reed natuurlijk ook heel goed. En je hebt de, je hebt de motivatie en dan ga, ga je me door. En je rijdt Zwitserland nog uh, tien dagen. Uh, Kelly wint daar de ronde van Zwitserland. Ik, word, uh, ja, ik was eigenlijk zo'n uh, superknecht op dat moment. Ik zelf nog 15 in het klassement. Ja, daarna ga je naar de tour. Dan ben je eigenlijk drie, nee, nog geen 23. Ben eigenlijk helemaal ja, eigenlijk veel te jong. Dus na tien dagen was ik, gewoon op, was ik gewoon op. en ja. was ik eigenlijk heel blij dat ik thuis was. En, en de, de, de volgende keren was het eenmaal door een valpartij en een ziekte. Maar 94 was het slechtste jaar. En ja, dan start je. En dan ben je na twee dagen weer naar huis. Ja, dat, dat, dat, dat wil je niet. En, dat is natuurlijk een heel vervelend en rot gevoel. Ja, nou ja, goed, je, hebt, je hebt natuurlijk Martin, die rijdt met een, met een breukje in zijn hand. En die zegt, ja, als het niet de Tour was geweest, was ik er al lang uit geweest. Dus dat is dan misschien ja. nog wel weer een soort van in zijn hoofd, een, een mentaal iets van... Ja, je, dat klopt. Ja, je richt je natuurlijk naar deze wedstrijd toe. Hè. De, de Tour is natuurlijk een middelpunt van een, een seizoen. Hè. Je hebt een klassieker seizoen, Tour de France. En dan krijg je zo'n de Olympische Spelen en, en nog een WK in Nederland. Wat ook fantastisch kan zijn. Dus de piek naar de Tour om daar deel te nemen... en misschien om een succes voor jezelf te behalen... of als, als, hè, voor je teammaten, is gigantisch. Dus daar ja, stap je niet zomaar af. Dat, eh, dat geloof ik ook wel. In andere rondes dan, uh, waren ze al lang naar huis. Je kan door grenzen heen, door die Tour. Ja, ja, ja zeker. Uh, iemand die met een breuk doorrijdt. Of, je ziet het aan, aan uh, Chalingi. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Ja. Dat, dat iemand valt en zo'n kracht en wilskracht heeft om ervoor te zorgen, in ieder geval, maar de finish halen. En, en hopelijk uh, is er eigenlijk niks aan de hand, maar ik heb wel vreselijk veel pijn. Ik heb dat zelf ook wel eens beleefd in Italië. En dan kom je over de strepen, dan kon gewoon niet meer zo'n vreselijke pijn in mijn rug. Het bleek ook later dat er een klein uh, een breukje was, maar het stelde eigenlijk niet zoveel voor. Maar ja, je, je komt er pas achter op het moment dat je de finish gepasseerd bent... en daadwerkelijk de arts zegt, ja, je mag een maand niet meer op de fiets zitten... Oh, en verboden. Dan denk je van, ja, waar heb je het over? Na een week ga ik wel weer fietsen, bij wijze van spreken. Dat is de wilskracht van de, van de individu. En daardoor eh, heeft Jallinge dat ook volgehaald. Ja. Ja, op het moment dat je natuurlijk uh, uitsluiting krijgt dat er, een, uh, dat er een breuk is... Ja, dan uh, ben je heel gauw klaar. Peter Middendorp, jij schrijft hebt, hebt, hebt, hebt ook columns over, over fietsen. Uh, die hardheid van de renners. Um, je hebt Geesik ook wel eens verweten dat die, dat die te soft was, hè? Nou ja, zoiets heb ik wel een keer geschreven. Ja. Nou, ik vond het me vorig jaar uh, wat hangerig. En iedere keer als hij werd geïnterviewd, dan zei hij: uh, Ja, ik moet het wel leuk blijven vinden. En. Uh... Uh, ja, zo op die manier vind ik het niet leuk. En uh, we zien wel. En uh, hing zo n... dat had de Rabbo-ploeg. Ik weet niet of je het daarmee eens bent. Maar de uh, Rabbo-ploeg een beetje helemaal. Als je dat vergelijkt met dit jaar. Nu zijn het echt krachtige, zelfverzekerde jongens. Je ziet ze ook een groep zo naar voren rijden in de laatste kilometers. Of vlak voor de finale, zal ik maar zeggen. En, uh, en, die, en, en Gezing zelf lijkt ook helemaal getransformeerd. Die, die uit, klopt, in, ja. wat, wat we in, in de ronde van Californië bijvoorbeeld zagen. Mm -hmm. De koninginnenrit. Toen hij, hij reed alleen, hij werd ingehaald... en toen stond hij nog een keer op de pedalen. En ja, er zit gewoon een, uh, het, is gewoon, het is gewoon weer een ontzettend leuke... Mm -hmm. stralende, zelfzekerde kerel. Ja, ja dat klopt. Ja. Maar goed, hij, uh, vorig jaar was het natuurlijk nog niet zo lang geleden... dat zijn vader was overleden. Dus ja, Dat heeft dus natuurlijk een bepaalde invloed. <laughs> dus... Ja. dus dus dan word je natuurlijk neergezet als de man die het in de toer moet gaan maken. Dus ja, er lag veel te veel druk, druk bijvoorbeeld, uh, Steven, inderdaad. Maar was die hele ploeg niet een beetje... Hmm, weet ik niet. Uh, kijk, De individu is natuurlijk ja. zelf bezig om zich op een goede manier voor te bereiden. En, en alles leek ernaar dat het ook goed zat. Maar uh, ja, je geestelijk en lichamelijk moet het wel op één lijn zitten. En op het moment dat dat het tegenstaat of dat, dat, er een, dat je voelt dat, dat je niet het zou kunnen waarmaken... dan, ja, dan ga je natuurlijk negatief, uiteindelijk hangerig... Uh, en dan word je, ga je, uh, krijg je kortere antwoorden, geef je kortere antwoorden richting de journalist. Dan ga ik je jezelf keren. Hè? Dan moet je eigenlijk als, als team moet je dat zien... en moet je uiteindelijk proberen uiteindelijk daar hem uit te halen. Hè? Dat hebben ze niet gekund. En, en daardoor, uh, ik had hem al na naar, naar, naar een week naar huis gestuurd. In de Tour? Ja, want, maar, uh... Waarom moet iemand door uh, die niks kan ja. op dat moment? Uh, dat, is, dat is een drama. Uh, uh, ja. Zowel lichaam als geestelijk. Waarom moet je iemand uiteindelijk uh, door laten hobbelen om beter weten? Want iemand die ja. slecht is, wordt echt niet goed. Zij is gewoon, ook geen respect voor de rest de van de wereld. Toer is keihard. Ja. Nee, want uiteindelijk uh, is het beter, want je haalt een zieke of een, een zwakke eruit. En de rest zweept nog een beetje op. Ik denk, ja We hoeven niet meer van hem te rijden. We krijgen onze eigen kansen. Ja, ja, dus uiteindelijk de mentaliteit voor de personen... op dat moment geef je nog een boost. En anders ja, zitten ze allemaal in zakken naast. Ja, je zei al, de Tour is keihard, de Tour is hectisch. Nou, zeker vandaag. Hè? Want er was uh, uh, nieuws over... Uh, ja, moeten we het de jacht op Lens Armstrong noemen? Of hoe zouden jullie het noemen? Heksenjacht heb ik het genoemd ja, dus, uh, ja. ja In ieder geval, uh, vijf oud ploeggenoten... Die, die zouden getuigenis hebben afgelegd. En het nieuws zou dan vandaag zijn dat ze... Een um, soort deal hebben gemaakt met justitie. Ma maar tussen aanhalingstekens een half jaar schorsing. En dan ook nog na het seizoen. Uh, dat komt natuurlijk niet toevallig naar buiten hè? In, uh, in de tour. Het scoorde, publiciteit. Mm. Ja. Maar ja, belachelijk. Ik vind het echt belachelijk. Ik, uh, ik kan me het ook niet ook. voorstellen dat, uh, dat renners die met hem hebben gereden. in zijn eigen. <lacht> in zijn ploeg hebben gezeten. Uh, keihard hebben getraind altijd. Uh, veel voor hem hebben overgehad. Uh, en, en op deze een manier, uh, iemand, uh, uh, op een manier iemand ophangen. Want daar, daar komt het dan op neer. Heb je geen verklaring daarvoor? Zijn nou, het ik, alleen maar verraden of, het of het hebben ze ben, zelf... Ja, dat ben je verraden. Maar of het waar is dat, is, dat is nog maar de vraag. Probeer je zo'n eigen huid te redden eigenlijk? Denk je dat? Ja, aan de hele kant kun je zeggen van... Uh, die zes maanden schorsing slaat ook nergens op. Want je hebt net uh, Contador, die rijdt geen Tour. Die is twee jaar geschorst. Ik denk van... Uh, daadwerkelijk heb ik het nog niet aangetoond of hij überhaupt eh, doping heeft gebruikt. En nu uh, ga je met, met, kom je met oh, komt er zo'n verklaring naar buiten eigenlijk. En ik denk van, uh, dat kan niet. Uh, aan de andere kant uh, heb ik zoiets van... Uh, Armstrong heeft natuurlijk zeven uh, jaar achter elkaar de Tour gewonnen. Dus dat is eigenlijk uh, een wereld van wereld, wereldprestatie. Uh, op dat moment dat hij uh, gestopt was, had hij gewoon afscheid van de sport moeten nemen. En hij is teruggekeerd. Hij heeft mensen boos gemaakt toen hij terugkwam, denk je. Nou, de, hij heeft ja, iets wakker gemaakt, misschien wel. En dan ook nog een keertje derde worden gelijk. Na uh, twee jaar gestopt te zijn. Ja, ja. Dat is... Wat heeft hij wakker gemaakt? En hoe, hoe maak je iets wakker door terug te keren? gaat nou, nee, niet helemaal. Nou, ik bedoel, hij heeft mensen natuurlijk wakker gemaakt, die nu zoiets hebben van, ja, maar nu is het einde. Hij uh, maakt zich zo verdacht, bijvoorbeeld, sorry? door die terugkeer. Nou, ik weet niet of dat verdacht is, maar ik bedoel Voor zover die dat hij heeft zich zelf zo... Uh, boven een bepaald maaiveld uitgestoken, dat nu iemand heeft van... Uh, ja, we, die, moet die, moet, die moet naar beneden. Hmm. Ik kan niet anders... Uh, Hoe dan ook? Maar ik bedoel, als stel, ja. stel nou dat het stond in de Telegraaf... Stel dat die verslag heeft dat het gewoon klopt... Dat is niet altijd zo. Uh, stel, uh, stel ja, dan ja, dan je, je, Dat weten we niet. Nee. maar. Het is ik, natuurlijk uh, een, het is een discussie die uiteindelijk. Uh, ja, hopelijk uh, hopelijk uh, heeft hij gelijk. Of tenminste, in dit geval. Want het is al besmet. De Toer is eigenlijk al. Ja, wat doet het in het, het peloton, 7? Steven? Want, ah, want die vier renners zijn er nog wel. Ik vind het wel. Nu gaat het erom Dat is nog niet weggeëbd, hoor. Dat gaat nog weg, nee, maar dat gaan gaan nou, een paar dagen ja, door. Wie, dat vind wie, ik zonde. Want uit, welke volger is dan dan weten dan we weten nog wie de winnaar is vandaag, bij wijze van spreken. Is dat nog interessant? Ja, maar is er een uh, wereldburger die denkt dat uh, Lens Armstrong schoon is? Of is er überhaupt uh, uh, iemand die ervan op zou kijken... Dat als een, nu, als een, nu als een, zwart op wit bewezen ja. wordt dat hij uh, doping heeft gebruikt? Maar is de man is duizend keer gecontroleerd. Misschien wel tweeduizend keer. Nooit positief gevonden. Ze worden allemaal duizend ja maar, het, maar ja, maar Hoe ver maar... moeten we gaan dan? Het is maar een enkele keer Plus dat er iemand 2000, wordt betrapt. Hij is in 2005 gestopt en is, is teruggekeerd. We kijken allemaal in het verleden. Ik heb zoiets van, in het verleden is, is voor mij gepasseerd... Ja, ja. voor, voor mij maakt het niet zo veel uit. Ik hoor, denk dat er gewoon één gebruikt. of twee of drie mensen zijn... die gewoon uh, ja, een pik op aardstroom hebben. En die willen hem gewoon nagelen. Ik kan niet anders bedenken. En wie, ja. zijn, wie zijn dat dan? En, hoe, en ja, waaruit ja. blijkt het dan? Isada. <laughs> ja, maar dat is Paar toch gewoon een antidopingagentschap. Die moet toch jacht maken op, uh, op dopingszondaars? Jacht, ja, maar ik bedoel, moet dat op zo'n wijze zoals het nu gebeurt... Ze moeten zorgen dat de controles die er zijn, dat ja. die waterdicht zijn. En klaar. En klaar. Meer niet. Ja. En er worden waarabouts. Ze, ze, ze moeten elke dag moeten rennen, zich uh, melden. Via een whereabout moeten exact aangeven waar die op dat ja. net is. Dus de controle is al. Ze hebben een, een bloedpaspoort. Dus de controle van, wieler, van de wielersport is ja. zo gigantisch sterk. Al. Vind jij het dopingbeleid eigenlijk goed? Of? Ja, ik vind het goed. Natuurlijk ja, is het goed. Natuurlijk ja, moet je de individuen op dat moment uh, uh, gelijkstellen... door te zorgen dat er een bepaalde uh, controles gehouden worden. En, maar niet achteraf nog een keertje proberen... uit al iemand uit, uh, uh, aan te tonen... Uh, dat hij misschien wel eens... Ja. Iets zou hebben gebruikt. Dat is een waanzin. Straks gaan we uh, nog even verder over de schaduw die deze uh, zaak werpt op het uh, Tour Peloton. Het um, gaat als... hard bij ja. FC Twente ja, tegen Santa Ik Colonda. Te kijken. Het is inmiddels uh, 6-0 geworden. Ola John tekende voor de 4-0 en Plet voor de 5-6-0. Elke dag van oh. 10 uur s ochtends tot 11 uur avond. De Radio 1 Sportzomer van 2012. <treeks> un petit jour entre tes bras Pour un petit tour un petit jour entre tes bras Michel Delbecq, pour un flirt avec toi paardensport. Het CHIO in Aken. Ed van de Bent. de eerste man is achter de rug. Hoe hebben de Nederlanders het daar gedaan? Nou, we worden helemaal niet onverdienstelijk. Want of schoon Michael van der Vleuten met de 10-jarige hengst VBL-groep Verdi in Nederland gefokt. Ook een springfout maakte, betekent dat dat er één strepenresultaat is. Want het beste drie van de vier ritten tellen. Dan komt Nederland met één keer nul voor Leon Thijssen met Thijssen. En drie keer een springfout komen ze dan onder aftrek van één van die fouten op acht strafpunten. Dat is de derde plaats na de eerste in de groep van acht landen. En Frankrijk staat met uh, één punt aan de leiding... en Duitsland met vier punten op de tweede plaats. Nederland overigens in de totale serie... waar vier wedstrijden gehouden zijn. De laatste was in Rotterdam van acht wedstrijden. Dit is de vijfde in de reeks staat Nederland op de tweede plaats. Ze willen hier natuurlijk uh, bij de eerste drie, vier minimaal toch wel eindigen. Want dan heb je voldoende punten om in dat uh, klassement hoog te blijven. Dan hoef je met het oog op te spelen in die nog resterende wedstrijden. En die zijn dan in Zweden, in Valsterbeu, in Hikstedt, in Engeland... en in Dublin in Ierland. Hoef je dan niet meer, misschien met je zwaarste formaties. op stap te gaan. Want uh, dan voorkom je toch in ieder geval degradatie. Want uh, dat is in die reeks wel het geval. Dat uh, aan het eind, na de wedstrijd in Dublin. dan wordt het bepaald wie er uit die league gaan. Uit die topserie. En die gaan dan naar een promotional league. Kijken we nog even naar het terrein. Want het heeft hier behoorlijk geregend, toch wel leven. Het is, moet je je voorstellen, hier drie. minimaal drie voetbalvelden groot. Voldoende ruimte dus. En het is een, een geweldige toplaag. onder deze zandvloer. Uh, sorry, onder deze. In deze grasvloer ligt een, een enorme uh, ja, drainage, dus de paarden hebben er totaal geen last van. En je zou zeggen, in die tweede ronde doen ze het omdat ze gewend zijn aan de hindernissen, aan het parcours De ruiters dus ook zijn, doen ze het beter. Nou, dat geldt tot nu toe niet, want uh, er zijn zelfs meer fouten gemaakt dan in de eerste oploop. In de Radio 1 Sportzomer de Tour vandaag. Henk Lubberding. Argos had vandaag weer een top 10-klassering. Tom Velers werd naar zijn derde en vierde plaats vandaag zesde. Maar heel veel heeft de ploeg niet te vieren.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 Ja, maanden getraind op het treintje voor Kittel. Hoe moeilijk is het dan nu om over te stappen op plan B, het lanceren van Tom Velers? Nou, dat lijkt me meest voor de hand liggend. Kijk, het bewijs is er weer dat je in ieder geval met een gedegen plan naar de, naar de Tour moet komen. Wat, wat voor ploeg dat je ook bent. En dat hebben ze in eerste instantie super gedaan. Ja, en dan in dit soort ritten ligt alleen plan B uh, voor het oprapen. En dat is eigenlijk het treintje waar ze echt op gestudeerd hebben. En waar ze ook het volste vertrouwen in hadden om zo nog eventueel te kunnen scoren. Om dat gewoon uh, in gang te trekken. Wat moet je in hand, anders een ander plan in, in dit soort ritten is er niet voor hen. Dus ik, ik vind dat heel erg voor de hand liggend. En ja, het, het, het loopt heel goed af. En is gewoon een hele goede renner... die, uh, ja, die niet, niet voor niks als laatste man moet fungeren om, om Kittel af te zetten. Dus hij heeft een hoge snelheid. Hij kan positie kiezen. Nou, en dat bewijst hij nu ook. Ja. Maar denk je dat hij ook... Uh, Want hij wordt ineens geconfronteerd met die enorme druk. Hè? Hij, hij, hij, hij moest het eigenlijk aantrekken voor Kittel... maar nu moet hij het helemaal zelf doen. Nou, hij, juist, juist. Hij heeft helemaal geen druk. Hij heeft niks te verliezen. Ja. Dus, dus hij, rijd, hij rijdt eigenlijk zonder druk rond. Ja. Hij... hij, hij ja, hij wordt in een positie gezet waar hij uh, geen tijd voor heeft gehad om erover na te denken. Het is hem overkomen en dat werkt altijd nog het beste. Als hij volgend jaar echt in een positie zou komen dat ze hem echt gaan uitspelen... is dat heel iets anders, want dan heeft hij eraan aan, aan geroken. En ja dan, ja, dan heb je een bepaald verwachtingspatroon bij jezelf. Plus dat anderen nog een bepaald verwachtingspatroon hebben. Dan, dan komt pas druk om de hoek kijken. Nu rijdt hij... Uh... Gewoon voor het vaderland weg. Nou, uh, uh, Grijpel wint uiteindelijk in een etappe waar uh, vlak voor de drie kilometer uh, streep uh, een enorme valpartij is. Uh, Tyler Ferrer uh, die ging onderuit en die gaf Tom Velers de schuld. Was dat al recht, denk je? Nee. Kijk, Ferrer die, uh, die heeft zijn jaar niet. Daar begint het al mee. En een renner die niet goed is, die, uh, die probeert eigenlijk daar te rijden waar je helemaal niet moet zitten. En uh, die zit een beetje te wringen. Ja, dus logisch dat je... dat alles wil achter dat treintje rijden. Nou, Velis zit in, in zijn eigen ploegtreintje. En daar wil hij dan ook zo nodig nog, uh, nog in. Bij hem... Hij wil hem eigenlijk nog uit het wiel uh, bonjouren. Ja, en dan zie je dat het uh, een beetje begint te dringen. En ja, hij vergeet dan te remmen. Ja, dan ben je gewoon aan de beurt. Dus hij moet helemaal niet zeuren. Uh, hij, zit, hij zit daar waar hij niet moet zitten. En... Uh, dat That, is ja. ik, uh, ik, ik vind het heel normaal, dat is net als van de week met, met Kenny van Hummel. Ja, als die jongens een koers rijdt, uh, in het heet van de strijd wordt er wel wat geroepen. Verder, die zal ook alweer spijt hebben. Maar ja, als je zo, zo hard de grond raakt, ja, dan ben je teleurgesteld. En, en, en, en dat is al de vierde keer, geloof ik, in deze tour. Ja, dan, dan breekt er ook iets in dat hoofdje bij, bij die verder... En uh, ja, hij, zit nu alweer, uh, hij heeft er nu denk ik al spijt van dat hij er zo'n uh, blabla van gemaakt heeft. Ja. Zeg, ging dan nog uh, de dag van morgen. wat wordt dat? Nou, er is me nog wel iets opgevallen. Jij, j, jullie wallisten er een beetje snel overheen. Oh, wat wil je ja, vertellen? Nou, kijk, als ik, als ik zie uh, uh, dat er een beetje gepokerd wordt... Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar ik zie dat wel. Op de fiets? Ja, er wordt gepokerd. Oh. Kijk, het, het is de... Uh, ik heb nu voor het eerst gezien dat, uh, dat de ploeg Sky toch een treintje ging maken... en eigenlijk het tempo uh, eigenlijk moest gaan, gaan maken. Want Lotto die dacht zoiets van... Uh, nou, daar hebben we de hele dag al weer gereden, de zoveelste dag. We hebben een ritje gewonnen. Kevin, dus jij wil nog zo graag, dus uh, zet je man ook maar op kop. En dat was de reden dat het eigenlijk uh, de kopgroep, die tactisch het zeer goed aangepakt heeft... en niet alles hebben gegeven tot in die finale. Want ik vond het al vreemd dat ze in de kopgroep niet gingen sprinten bij de supersprint... Dus die mannen die hadden al gelijk een afspraak gemaakt van... Uh, jongens, we blijven bij elkaar en we gaan kijken of we stand kunnen houden tot in die finale. En dan is gewoon uh, ja, wie het sterkste is. Ja, en dan kun je pas pokeren. Mm. En dat is, uh, ja... Het is dat Sky gewoon niet goed genoeg meer was. En dat op, op het laatst eigenlijk uh, ja, de betere mannen het tempo gingen opvoeren. Maar het was, uh, het was nipt. Nee. En, dat, en dat zie je, dat, uh, ja, dat, dat, dat die grote ploegen... Dus het treintje van Lotto, waar dus eigenlijk iedereen van profiteert... dat hij ook een keer gaat zeggen van... Uh, hey jongens, we gaan even wachten. We gaan even uh, kijken of jullie ook nog interesse hebben om in tap te winnen. Dat vond ik wel mooi. Ja, dat was het pokerspel van vandaag. Nou, dan nog even heel kort, Henk. Morgen. Ja, morgen wil Kevin dus natuurlijk toch nog een keer laten zien dat hij kan sprinten. Dus uh, ja, we gaan kijken wie, uh, wie het heft in handen neemt. Ik zet mijn geld op Kevin in ieder geval. Ja, laten we dat maar doen, hè. Dankjewel, Henk. Tot okay. morgen. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Mark Visser. De branchevereniging van tandartsen-NMT spant een kort geding aan tegen minister Schippers. Tandartsen zijn boos omdat Schippers stopt met het experiment van de vrije tandartstarieven. De tandartsen spreken van onbehoorlijk bestuur. Vanaf 1 januari worden de prijzen weer vastgesteld door de zorgverzekeraars. Schippers geeft hiermee gehoor aan de wens van een Kamermeerderheid. Die zegt dat er direct een einde moet komen aan de vrije tandartstarieven. De Kamer legt zich neer bij een overgangsperiode tot 1 januari. De burgerwacht die in Florida een zwarte tiener doodschoot, kan zijn proces in vrijheid afwachten. Het heeft de rechter bepaald nadat burgerwacht George Timmerman een borg van 1 miljoen dollar had betaald. Hij schoot in februari een jongen van 17 dood. Timmerman zegt dat hij handelde uit noodweer. Maar veel zwarte Amerikanen zien de dood van de jongen als een racistische moord.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 De ECB heeft de rente verlaagd. Is dat een mooi duwtje in de rug van de Europese economie? En in Syrië blijven militairen maar deserteren. Nu is het een generaal. En zelfs een hoge Syrische generaal, moet ik zeggen. Want uh, persbureau Reuters meldt dat Manaf Tlas... tot nog toe de hoogste militair zou zijn die Assad de rug heeft toegekeerd. Correspondent Sander van Hoorn, dag Sander. Goedenavond. Wat weten we over deze man?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 ...naar Turkije, of die is overgelopen, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Als hij overloopt naar de oppositie, dan zou die bijvoorbeeld de kennis, die hij toch wel hebben in grote mate kunnen delen. En dan zou het dus nog pijnlijker zijn voor de regering. Het is niet de eerste keer dat een hoge militair overloopt. Het is wel de hoogste en het is nog altijd niet zo alsof het echt nu van de dam is. Maar het is wel opmerkelijk. Het is een tegenslag voor Assad in ieder geval. Dat kun je wel zeggen, ja. En we zitten natuurlijk met te wachten op wat hij eventueel te vertellen heeft. Wat betekent dat voor de familie van, van deze man bijvoorbeeld? Dat is een goede vraag. Kijk, uh, andere mannelijke familieleden, daarvan wordt gezegd dat ze inmiddels in het buitenland zitten. Uh, wat er met zijn vrouw en zijn kinderen bijvoorbeeld, uh, waar die zijn, dat is onduidelijk. En uh, dat is wel belangrijk, want uh, je kunt je voorstellen dat er uh, vraag genomen gaat worden op die mensen. En dat is ook de reden die je hoort van veel andere mensen die uh, misschien met de gedachte spelen om. Uh, te vluchten of om uh, over te lopen. Dat kun je niet zomaar doen. Dan moet je ook een plan hebben voor je familie. Uh, van heel veel hoge functionarissen binnen de regering zijn de paspoorten ingenomen. Dus je kunt ook niet zomaar even het uh, vliegtuig pakken. Dat maakt het logistiek heel erg ingewikkeld om te vluchten of over te lopen. Nou, deze meneer kent dat vandaag, ik toch gedaan. Wellicht al uh, lang voorbereid ook. Um, Wikileaks, de website van Julian Assange, is ondertussen begonnen met het publiceren van 2 miljoen e-mails vanuit Syrië. Wat voor mails zijn dat ja. precies? Het zijn uh, mails die zijn uh, afgevangen van uh, via gewone uh, knoppunten in het land uh, en daar zit uh, mails bij van ministeries, van het bureau van de president, van uh, bedrijven en uh, de verwachting is dus ook dat ze een beeld zullen geven, niet alleen uh, alleen van hoe die regering functioneert. Van deel weten we dat ook al van eerdere lekken, maar bijvoorbeeld ook hoe bedrijven uh, kunnen blijven. Bijvoorbeeld contacten met Europese en Amerikaanse bedrijven die proberen de sancties te omzeilen. Volgens de oprichter van Wikileaks, Julian Assange, zal dit gewicht werpen niet alleen op uh, de werking van de Syrische overheid... maar ook op de manier waarop het Westen uh, daarmee omgaat. Een, een inzicht in de agenda's, de vele agenda's die spelen rondom Syrië. Dat gezegd hebben, uh, 2 miljoen e-mails e zullen gepubliceerd worden. Tot nu toe zijn het er nog maar 25 ja, nu mag je toch ook verwachten dat de oppositie uh, waarschijnlijk niet meer via mail communiceert... van degenen die er nog komen na die 25. Kan je daar nog wel iets uit leren? Dat kun je natuurlijk wat uit leren. Maar inderdaad denk ik niet over de oppositie. Want die hebben natuurlijk al heel snel bedacht dat uh, uh, officieel mailen... dat dat uh, vrij makkelijk is af te luisteren door uh, bijvoorbeeld de regering... dat dat dus niet handig is. Die hebben al... En daar ging de lijn met Sander van ja. ja, we proberen hem nog even te bereiken, maar ik denk dat dat niet meer gaat nee. gebeuren. Nee, Sander van Hoorn was dat over de, de, de desertatie van een hoge Syrische generaal en de Wikileaks. Ja, we hebben een eindstand in uh, Enschede. Het is daar 6-0 geworden voor FC Twente tegen Santa Columna uit Andorra. Ja, zo'n uitslag werd ook wel verwacht eigenlijk. De return uh, in de eerste ronde van de Europa League. Volgende week donderdag is dat. Lijkt dus uh, een formaliteit. En straks krijgen we een reactie vanuit Enschede. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Deborah Blekkenhorst en Herman van der Zand. Time around van Sabrina Stark. Ja, uh, de eurocrisis uh, die heeft in de eerste helft van 2012 al 36 nieuwe begrippen opgeleverd. Dat bleek vandaag <laughs> uit de nieuwe financiële begrippenlijst. Hella, u begint Sorry al te lachen. Jongens. Ja, Hella, je hebt al heel wat aangericht. Uh, Brusselproef. Aandeelhouderslente, de... LTRO, staat hij erbij? LTRO? nee, ik heb ik wel de snacklening en de <lacht> Grexit, hè, de ja. exit van Griekenland? Dat wordt dan Grexit of de <lacht> oh. eh, Heb jij nog een, een, een, een, een, een term bijgedragen? Zelf ja, uh, dat is een goede vraag. Uh, nee, ik vraag me af of ik zo creatief, ik, ik denk het, nou, ik hoop het wel eigenlijk, maar ik kan hem nu niet hebben. Uh... Hebben jullie bij RTLZ geen brainstorm van? Nou, dit is zo moeilijk om uit te leggen. Hier moeten we echt een woord voor hebben dat iets. Nee, het gaat shit, een beetje gaandeweg. Gaande Omdat we hebben natuurlijk met RTLZ tien uitzendingen per dag. Um, dus uh, ja, we, we gaan echt ballend die dag door. En dan mm. in al die gesprekken met de buurtcommentatoren en dan, dan komt er natuurlijk heel veel voorbij. Maar het is niet dat we inderdaad daar echt in een brainstorm brainstormers... heel goed over na gaan denken. Maar, ja, maar het is zo wel de gaande dat het je dit gesprek komt dat wel eens naar voren. Ja, ja dat, dat je dat soms uh, eh, droge en moeilijke economische nieuws... wel een beetje sappig uh, uitserveert. Ja, dat, ja, je probeert het wel toegankelijk te maken voor mensen. Het is niet altijd makkelijk. En bij RTL Z gaat het af en toe misschien ook wel eens, uh, best wel diep. Hm. Um, maar het is ook misschien iets meer voor de specialist. Ja, nou, hoewel ik het toch wel fijn zou vinden als iedereen die het programma kijkt, het toch wel een beetje zou snappen hoor. Dat moet toch wel de intentie zijn van ons. Um, Nee, maar er, er komt natuurlijk waanzinnig veel voorbij. En uh, wij leren ook elke dag bij, zeker weten. Ja. Nou, als vandaag uh, uh, opnieuw eurocrisis nieuws, uh, als je het zo kan noemen... He, die, die renteverlaging door de ECB, ben je daar vandaag... Uh, is dat dan vandaag waar alles om draait voor jou? Ja, voor mij wel, ja. We gaan er ook uh, wel eens heen uh, naar, naar Frankfurt, maar we hebben nu besloten om gewoon hier te blijven. Want ja, internet is tegenwoordig zo goed... je kan die persconferentie gewoon helemaal, uh, helemaal goed volgen. En we zagen het ook wel aankomen dat die stap gezet zou worden... Er ja, is een, een kwart procentpunt vanaf. Van 1 naar 0,75 procent. Ja. En wow. dan word je waar van binnen. <laughs> dan word ik heel <laughs> blij. Dan zie ik die renteverlaging. Ja. <laughs> nou ja, het, het is een heel spel natuurlijk. Wat, uh, wat, dat vind ik heel interessant. Wat dat betreft lijken onze beroepen wel een beetje... politiek en economie lijken wel een beetje op elkaar. Dat zijn natuurlijk ook enorme machtspelletjes. Uh, de Europese Centrale Bank speelt nu echt een machtsspel. Die zitten echt bewust achterover geven een heel klein brokje, een kleine renteverlaging... die niet zo heel veel effect zou hebben, of bijna geen zelfs, denk ik. Um, om gewoon die druk op de ketel te houden. Italië en Spanje moeten verder hervormen, uh, moeten bezuinigen. En de ECB gaat, dat, gaat niet zomaar even die, die kastanjes uit het vuur halen. Maar er komt een punt, hè, als, de, als de melk gaat overkoken... dat wil je natuurlijk ook niet. Dus het is heel spannend, van waar gaat die Europese Centrale Bank... To, toch op een gegeven moment, wat, moet u toch wat gaan doen. Ik denk toch dat er een punt zal komen... Dat ze bijvoorbeeld wel obligaties moeten gaan opkopen. Of, of in ieder geval met die regeringsleiders. Van ja, gaan jullie het doen? Gaan wij het doen? Dus voor jou zit de spanning hem niet in van hoeveel, hoeveel procentpunt gaat het naar beneden. Maar meer in het, in het grote geheel. En, en, en wanneer gaat het, gaat het echt heel erg balanceren? Ja, want het is, het is natuurlijk heel spannend waar het heen gaat. We leven echt in hele bijzondere tijden wat dat betreft. En uh, ja, overleeft die euro het? En, en hoe, komen we, hoe komen we deze tijd wat denk door? denk jij? Nou, ik ik ben het laatste half jaar wel steeds cynischer geworden. Ja. ja. Cynischer of maar ja, ook pessimistischer. Met een reden. Ja. Nou, <laughs> nou ja, misschien. Ik, ik vraag mezelf ook af van, uh, misschien verkoker ik. En uh, we gaan natuurlijk ook die eurotoppen af. En dan, dan spreek je de ministers en, en Rutte en lees natuurlijk de, de Wall Street Journal, de Financial Times en de anglo saxische media. Die die zijn natuurlijk ook altijd superkritisch. Ja. Dus, dus misschien verkoker ik te veel. Maar ik ik zie te weinig wil nog om het te redden. Want er je zijn... schetst ook net, inderdaad dat spel. Waarbij ik denk, ja, als iedereen zo lang naar elkaar zit te kijken... dan gebeurt er op een gegeven moment misschien wel helemaal niks meer. Dus iedereen een beetje zo de kat uit de boom van wat doet die, wat doet die? Ja. En op een gegeven moment heb je dan misschien wel stilstand. Ja, vorige week was die eurotop. Daar is meer uitgekomen dan ik had gedacht. Ik was echt verrast, maar ik was blijkbaar niet de enige. Want Jan Kees de Jagers hebben ons op de zend dat hij zelf ook verrast was. Ik begeef me een goed gezelschap. Um, blijkbaar is de druk zo hoog dat die regeringsleiders dan een stap zetten. Maar ik zou liever zien dat men in harmonie... en in een, eh, gewoon met een goed gesprek van... jongens, waar willen we heen? Dat je zo die stap zet in plaats van elke keer uit dat negatieve... en maar weer even het blikje vooruit trappen... en jongens, we zijn weer even een paar maanden er doorheen. En dan wordt de druk weer zo hoog... en dan moeten we weer een trap tegen het blikje geven. Uh, he, he, hebben jullie wel eens uh, over dat... Uh, nee, je zegt wel ik ben wat cynischer geworden. Misschien uit je dat ook wel op de zender. Um, um, jullie zetten het hele dag uit... Dat heeft natuurlijk ook invloed op het, uh, op het gemoed van de, de consument, uh, de ondernemer, de politicus. Ja, daar krijgen we heel over vaak beeldjes wat... over. Ja. Of over ja. Van, god jongens, ben eens wat positiever, nou, want dat, dan, dan absoluut. gaan de aandelen misschien wel omhoog. <laughs> ja, dat... dat uh... Schets ons een mooi plaatje voor. Nou ja, goed. We zijn een paar maanden geleden met te zetten. Want dat idee had ik ook inderdaad. Ja, maar er gebeuren ook heel veel mooie dingen in Nederland. Dus we zijn een initiatief gestart op onze website. Met de hashtag wat nou crisis. Ook om positieve berichten te laten horen en te laten zien. Maar je moet wel met een groot glas kijken. Daar moet je natuurlijk realistisch in zijn. Dat het plaatje overal gewoon toch niet zo goed is. Maar je hebt gelijk. Je moet, je moet heel scherp naar jezelf blijven kijken. En ook naar elkaar toon. En daar, daar hebben we het zeker over. Ja, wat je nu zei was wel heel, heel zwart. Of heel kort door de bocht. Of... Tuurlijk, want je, je, uh, ja, je brengt wel die informatie naar buiten. Dus dat moet je toch zo, zo evenwichtig mogelijk brengen. Hm. En bij, bij Z vind je natuurlijk ook veel, veel commentaar. Dus dat is juist ook leuk. Dus Iemand die voor is, niemand die tegen is. En dan hoop je natuurlijk in ieder geval dat, dat al die kleuren die er zijn over dit prachtige onderwerp. dat die wel naar voren komen. Dat die gehoord worden. Ja, ja. welke indruk krijg jij, Peter? Is, er, is het. zijn we met z'n allen te pessimistisch? Of valt er. kunnen we ons uit, uit deze crisis uh, praten? Uh, nou, zal ik vertellen hoe ik daarover denk. Ja, doe eens. je kijkt er ook niet heel erg uh, blij bij. Moet ik zeggen. Nou, ik ben het, moet ik eerlijk zeggen, af en toe. Uh... Ik lees niet alles. Ik lees niet alle economiepagina's. Uh, het duurt ook een beetje lang. En er komt een zekere. Ja, en er, is, en er is ook een zekere angst dat het inderdaad echt allemaal in elkaar gaat klappen over een tijdje. Uh, en of we nou uh, blij zijn of, uh, of somber, ik denk niet dat dat uh, uiteindelijk veel uitmaakt. Is er genoeg politieke wil? Want Hella zijn net, we trappen eigenlijk met z'n allen gewoon maar steeds het blikje naar voren. Labmiddelen hier, labmiddel daar. Maar is er. Ze zijn eigenlijk zouden we gewoon eens met elkaar, of niet wij, maar echt de politieke leiders, echt met elkaar moeten praten van jongens, deze kant willen we op. Willen ze dat? Ja, uh, nou ja, dat is ook wel een beetje moeilijk. Ze willen allemaal iets anders en het verschilt ook per dag natuurlijk. En uh, uh, in, uh, op welke plek ze bevinden, waar het maakt heel erg uit wat, waar Rutte zich bevindt, wat hij, wat hij vindt. En uh, ja, ik vind dat wel akelig. Ik vind het ook uh, stroom, Zou ik maar zeggen. Dat moet je niet doen. Maar uh, uh, het is ook best moeilijk. Want uh, als je bijvoorbeeld zegt... Van, nou, ik, vind, uh, ik vind het eigenlijk wel goed hoe het uh, werkt uit Europa... dan uh, maak je jezelf niet, niet populair. Dus dat is ook een beetje... ik vind dat wel het cynische van hoe het, hoe het werkt. Ik weet niet wie daar de schuld van is. Maar uh, je wordt eigenlijk wel gedwongen om, om, om negatief te doen. Want anders dan, uh, je, word je weggezet in de politiek nu. Maar er zijn nu twee woorden, eurofiel en uh, euros, uh, eurosceptisch. En dat vind ik ja. allebei eigenlijk geen goede woorden. Omdat dat meteen een heel erg een, een oordeel heeft. Of dat goed of slecht is. Maar ik kan me ja. wel voorstellen als kiezer... Uh, eurocritisch bij de middenpartij is, is moeilijk uh, te vinden. En ik snap dus wel dat burgers in die zin naar de flanken duiken. Naar, naar de SP of de, de PVV. Omdat is natuurlijk heel uit, wat uitgesprokener zijn. Daar, Waarom misschien worden ook dat? wel ge daardoor gedwongen. Wat is gedwongen? Daar begrijpelijk aan? Um, om, omdat je... Er is wel wat kritiek te leveren op, op, uh, op, de, op de euro. En ik denk dat, dat heel veel van de middenpartijen... dat heel lang hebben veronachtzaamd. Ja, ja. Um, dus daar hadden we het wel wat eerder over mogen hebben. Van ja, jongens, het is nog niet allemaal roosgeur en maneschijn. Er moeten nog wel stappen gezet worden. Om dan alleen maar te zeggen dat die euro alleen maar uh, wat goeds brengt... dat we er enorm aan verdienen, is niet het hele plaatje. Nee, dus, nee. Dus, maar ze worden gedwongen om dat verhaal nu te vertellen. Dat, uh, ja, nu zie je me, partijen natuurlijk ook daar een beetje in kantelen. En dan denk ik, ja. ja, wat mij betreft ben je dan... Ja, CDA leider buma riep vandaag ook PvdA op om, om vooral vanuit, vanuit het midden... met z'n tweeën op te trekken en die flanken juist een beetje... de wind uit de zeilen te nemen. Is hij op tijd? Ja. Is hij op tijd? Ja, ik. ik uh... Kijk, we, we, hebben, we hebben echt een groot probleem. Dat, dat al die stappen die nu gezet worden. Uh, daar voelen burgers zich helemaal niet in meegenomen. En dat snap ik ook wel. Kijk, als, als zo'n Europese Centrale Bank dadelijk toch weer instapt. Daar ja, hebben we dus helemaal niks over te zeggen. We hebben het natuurlijk heel erg over onze stem in dat noodfonds. Ondertussen uh, een paar bankiers in Frankfurt. Uh, die kopen gewoon even dan voor tientallen miljarden staten. Nee, maar ik weet niet of mensen zich dat altijd realiseren. Heb dat, je de indruk dat, dat, dat het, ook niet democratisch is? Heb natuurlijk. je de indruk dat de politie in Den Haag uh, daar genoeg van afweten weet om, om uh, plannen te maken, plannen uit te voeren? Over hun financieel-economische ja, kennis. Nou, het ja. is een hele moeilijke materie. Uh, maar ik, ik bedoel, moet zeggen, ja. de financieel woordvoerders, die, die vind ik wel echt wel, wel redelijk goed ingevoerd. Ja. Um, maar ik vraag me af of Draghi het ook allemaal weet. Ik bedoel, dit is gewoon één experiment hoor. Er staan hier ja. allemaal flesjes te boren in het laboratorium. En uh, met die andere hele grote recessie in de re jaren dertig hebben we dat gedaan. En nu proberen we dit. Het is maar te hopen dat het werkt. Ja, Steven rook, schudt zijn hoofd. Nee, maar goed, ik, ik volg het natuurlijk. Maar ik, ben, ik zit natuurlijk niet zo middenin, maar. Eén iemand moet dat, kan dat ook niet bepalen. Dat is ook niet te, Misschien niet de visionaire, maar uiteindelijk moet je het wel gezamenlijk willen. En die wilskracht moet wel aanwezig zijn van alle landen, denk ik. Anders gaat het natuurlijk nooit goed komen. Dan blijft het maar doorkafelen zoals het nu het, nog steeds gaat. En uh, dat is nog lang niet afgelopen. Het gaat heel Gof, erg om zee, wil. Want heel, heel vaak hebben mensen het over de enorme cultuurverschillende en taalverschillen. En het is het te maken. In Zuid-Afrika heb je Xossa, Sulu's, uh, Engelse Afrikaners. Die hebben ook gewoon één munt. In China kan het, in India kan het. Uh, Drenthe houden we ook gewoon overeind uh, in Nederland. Dus als we het willen, dan kan het. Drenthe? Ja, goed, we hebben natuurlijk in Nederland ook provincies... die het minder goed doen dan de Randstad. En daar vinden we het natuurlijk helemaal geen probleem voor. Omdat, hè, om, om daar uh, wegen aan te leggen. En, uh, maar Griekenland Grisland, is zo ver dus weg. Ja. Drenthe dus dan, dan is dan nog te overzien, ja. Ja, nee, maar dat snap ik ook. Dat, maar dat is dus wel het dilemma waar we nu voor staan. Zijn, zijn we solidair? Dat is natuurlijk echt zo'n woord uit de jaren 60, 70. Ja. Maar dat is toch wel een beetje waar het nu om, om draait. Ja, we, willen we die Grieken wel, de, die luie Grieken? Ja, ik denk, jeetje man, die economie die krimpt met 7 procent. Ik, ja, ik heb iets eerder een... over moeten nadenken, denk ik? Of ja, maar de gewone man in de straat die heeft gewoon zijn winkeltje en die werkt hard. En dan denk ik, jeetje ja. man, het is wel hard hoor. Het gaat daar echt heel hard. En die politiek klopt niet en er is heel veel fraude... Dus uh, ik, ik snap ook wel dat, uh, dat het best wel moeilijk is... om, om dat geld er echt rechtstreeks aan die regering te geven. Want ja, zij seipelt ook wel eens wat weg daar. Er is geen belastingmoraal, genoeg problemen. Huh. Ja, ondertussen, ja, je zal daar maar je uh, winkeltje hebben. Ondertussen ja. heb je eigenlijk wel de tijd voor je leven daar natuurlijk... met, uh, met die eurocrisis. Ja, eigenlijk wel, ja. ja toch? <lacht> is toch genieten, want, want je, je bent begonnen... Hè? je hebt recht gestuurd, je bent in het bedrijfsleven terechtgekomen... op een gegeven moment ben je journalist geworden en nu... Heb je het mooiste... Ja, toen stortte uh, Lehman Brothers om en werd ik naar New York geschopt. Ja. En sindsdien is het crisis. Ik denk dat je geen spijt hebt van je overstap. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Het is echt heel spannend. En, um, ja, nogmaals, het, het zijn echt hele bijzondere tijden. En het wordt heel spannend waar het de komende jaren heen gaat. Dat is echt eind dit jaar nog niet opgelost. Nee. Um, maar dat is toch weer die sombere boodschap die ons nu voorspiegelt. <laughs> <laughs> nou, ik probeer daar reëel nee, in te zijn. De, de problemen zijn zo groot. en Misschien komt er ergens een punt... Weet je, ja, het is het spreekwoord van... men leidt het meest onder het lijden dat men vreest. Misschien als de boel in elkaar donderd... kunnen we gewoon weer gaan bouwen en opnieuw beginnen. Um, misschien is dat ook niet zo erg. Ik denk dat er wel op een gegeven moment een punt moet komen van... jeetje jongens, wat, wat jij ook al schetst, het duurt gewoon te lang. Ja. Ik vind het ook moeilijk elke keer weer. Wat brengen wij aan onze kijkers? Want de, ze zijn al zo euro-moe, maar ja, je moet mensen toch informeren. Daar zijn we heel erg over aan het praten elke keer. Van, ja, moeten we het nou wel doen en hoe groot dan? Ja. Nou, dat gaan we de, de komende weken nog, uh, nog vaak horen, denk ik. In de, in de, in, in de strijd om de, om de Tweede Kamer. Eurofiel of eurofoop? Euro. Of, euro nou, dat kon maar eurokritisch zijn. Kritisch moet je altijd zijn, toch, Herman? Ja. Nog even naar, naar Aken, de paardensport, het CIO, Ed van der Bent. Wat ik de borrel al voorspelde, dat degenen die foutloos waren... waaronder uh, onze latgroot Leon Thijssen in de eerste ronde... dat die niet per definitie dan foutloos gaan in de tweede. Dat kwam uit, want Leon Thijssen maakte drie springfouten... om uh, minder verklaarbare redenen. Misschien uh, heeft het te maken met de lichtinstallatie... Uh, die inmiddels is aangegaan. Of menige voetbalstadion jaloers zou zijn op zo'n installatie als hier. En ook Mark Houtsager hield het niet foutloos. Net als in de eerste ronde, één foutje. Nederland staat nu nog na twee ruiters op de derde plaats. Maar de strijd zal gaan tussen Duitsland en Frankrijk. Want er zijn tot nu toe wat betreft de Duitsers alweer twee foutloze ronden geweest. Zelfs twee dubbelfoutlozen. Marcus Ening en Christian Alman Voor Nederland zo dadelijk nog Harry Smolders en Michael van der Vleuten. Straks het uh, laatste uur van deze sportzomerdag.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 Dit is Radio 1.